12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was namens Iran de drijvende kracht achter de nucleaire overeenkomst uit 2015. Zes wereldmachten maakten toen afspraken over het inperken van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit de overeenkomst. Toen Iran daarna hard werd getroffen door Amerikaanse sancties, kwam Zarif onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert. In Amsterdam-Zuidoost is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Even verderop is een dode gevonden. De politie onderzoekt of die twee zaken met elkaar te maken hebben. Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet. De gewonde is volgens NH Nieuws naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de brexit steunen. Dat heeft leider Jeremy Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil kosten wat kost een, wat hij noemt, destructieve brexit van de conservatieven tegenhouden. Corbyn lag onder vuur binnen Labour, waar veel parlementsleden al langer voor een tweede referendum pleiten. Mede daarom stapten vorige week zeven Labour-parlementariërs uit de partij... Het is onduidelijk of er in het Lagerhuis een meerderheid is voor een tweede referendum. Premier May hoopt nog steeds een meerderheid zover te krijgen dat ze haar Brexit-deal steunen. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen. Ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stellen de drie partijen. Groot-Brittannië heeft sinds vorig jaar een minister van eenzaamheid. Het weer: het is overwegend helder, wel kan er lokaal nevel of een mistbank ontstaan. Temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Overdag wordt het opnieuw flink zonnig, met temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. In the way that I don't Treat me good, treat me good Give it love, give it love Give it love in the way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 We'll to my baby on the telephone, long distance distance away. Of all of my favorite things Been through some bad I should be a savage Who would've thought it turned me To a savage Rather be tied up with girls and my strings Write my own tracks Like I might wanna sing yeah, yes, just stop watching in the I bed, like, yeah, when you see the max, yeah. it's that good, yeah. like my, yeah, yeah. cool,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 Punt 9 C.F.M.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 Dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk is het vorige weer hey, De tekst loont op hetzelfde neer en dezelfde beat Mijn soort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten ik zijn normaal, dus niet verstikken, Mijn tranen vallen niet Dus ik laat het liedje snikken Het duurt te laat, We hier al een, en al een tijdje. tijdje En we moeten door dus voor de laatste keer het spijt FM